Keesrood met het NOS Journaal. De machinist van de stoptrein die afgelopen zaterdag op een intercity in Amsterdam botste... heeft mogelijk last gehad van de laagstaande zon. Dat blijkt uit twee rapporten die in handen zijn van de NOS. In de rapporten staat dat de machinist van de stoptrein inderdaad door rood is gereden. De inspectie en ProRail willen onderzoeken of de machinist inderdaad last heeft gehad van de laagstaande zon. ProRail schrijft dat de voorruit van de stoptrein direct na het ongeluk is gecontroleerd. Die was schoon en helder, schrijft ProRail.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 Er zijn vorig jaar opnieuw meer coma zuipers in het ziekenhuis beland. Dat blijkt uit cijfers van kinderartsen. Er werden in totaal 762 dronken jongeren buiten bewustzijn opgenomen en ze bleven langer buiten westen. Ook zijn de coma zuipers steeds jonger, gemiddeld zijn ze net een paar maanden 15. De Apeldoornse politie heeft 10 mannen aangehouden voor het dialen van harddrugs bij een instelling voor verslaafden. Er zijn ruim 130 pakketjes cocaïne in beslag genomen. Er waren al langer aanwijzingen dat er bij het Apeldoornse Omnizorgcentrum werd gedeeld. De tien mannen die zijn opgepakt zijn geen klanten van het zorgcentrum, zegt de politie. De raad van Korpschefs stelt voor om alle auto's in Nederland uit te rusten met een nieuw type ruit die automatisch breekt als de wagen in het water terechtkomt. In Nederland komen jaarlijks gemiddeld 39 mensen om het leven omdat ze de auto niet snel genoeg konden verlaten. Dat is veel meer dan in onze buurlanden. Volgens onderzoekers komt dat doordat Nederland een waterrijk land is. Het weer, eerst zonnig en droog, maar vanmiddag gaat het regenen. Het wordt zo'n 14 graden, morgen ook wisselvallig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Ja, je hoorde Katy Perry met this part of me. En daarna hadden we daarvoor hadden we Rochelle met, uh, hoe heet die ook alweer? One life. One life. One life, what life. Het blijft moeilijk, hè? Het blijft moeilijk. Maar jongens, we zijn er weer, we hebben weer een week. We zijn er weer. We gaan weer lekker lunchen. We nee, hebben net een heerlijk broodje op, hè? Inderdaad, we hebben een heerlijk broodje op. Wij gaan lekker helemaal nog niks erover zeggen. Nee, dat was ik ook niet van plan. Dat gaan we straks in de tweede uur gaan we dat natuurlijk behandelen. Want we hebben natuurlijk, uh, ja, als voor de mensen die vorige, vorige week geluisterd hebben, weten. We kunnen wel weten waar het broodje vandaan komt. Dus dat is niet zo moeilijk. Ben ik vergeten een fotootje te maken? Dat maakt niet uit, weet je, maar ik heb al zo'n rund gevallen, was wel heel lekker. Nee, maar uh, we, zijn, ja, we zijn er weer, zie je, fem Lunch, jouw lunchprogramma op de woensdagmiddag van 12 tot 2 weer te beluisteren in de Eter van Zandvoort en omstreken. We zijn er weer. Hoe is het met jou, Rob? Ben je ook zo vrolijk als ik? Ja, ik ben best wel moe, eigenlijk. Je bent best wel moe? Ja, dat, ik ben een beetje, heb gedaan? Ik ben een beetje laat gaan slapen uh, gisteravond. Ik moest er om 6 uh, uur uit vanmorgen, dus. 6 uur moest jij uit. En waarom moest jij er om 6 uur uit, Rob? Ik moest even mijn vriendin naar school brengen. Haha. Oké, okay. dus jij bent, nou ook nog eens, uh, jij bent ook nog eens gewoon echt, echt gewoon een heer Ja Nou, leuk om te horen Ze dus moeten ook wel veilig uh, van A naar B komen natuurlijk Dat dan weer wel, dat dan weer wel En hoe, uh, hoe, hoe waren jou, uh, jouw dagjes vrij? Want meestal heb jij toch wel... Uh... <laughs> niet. Ja, ik heb niet. geen dagen vrij hè, Mike, kom op hè Maar ja, oké, okay, dagen vrij, hij heeft af en toe ergens sporen. Er hij is een paar uurtjes dat hij even niks hoeft te doen Nee, en dan ben ik het huis aan het opruimen ja, dus dan is hij ons nog bezig. Uh, yeah, nou, één no workaholic like us. <laughs> en bij jou dan, uh, Mike? Ja, ik uh, ben alleen, uh, om je eerlijk te zijn, ben alleen zondag ben ik uh, vrij geweest. En zondag heb ik, uh, ja, wat heb ik nou gedaan? Ja, ik ben, ik ben nog naar een kinderverjaardag toe geweest. Het was allemaal hartstikke leuk. Het is wel hartstikke gezellig. Weet ja. je, allemaal van die kinderen omheen. En dan liep ik voor mij uit. Nee, dat is mijn moeder. jaar oh, oké. Okay. nee dat uh... <laughs> ja, Het was hartstikke gezellig. Maar ik heb wel die, die relaxed zondag gehad. Maar dat, ja, maandag uh, daarentegen was het weer echt super druk. Kijk. En gisteren weer natuurlijk naar school geweest. En vanavond natuurlijk ook weer hard uh, in de boeken naar school. Dus we zijn... Uh, ja, je bent goed bezig. Ja, ik, ik, ik moet wel. Ik moet gewoon knallen. Ik moet wat doen met mijn leven. Hoe oh, noem je dat zo tegenwoordig? Mijn leven. Mijn carrière. <laughs> Zullen we lekker oh, okay. gaan luisteren naar het volgende nummertje? Mike? Heerlijk, heerlijk, wat heb je? Kane uh, met Slices by the Night. Oh, lekker. Kane is altijd goed, altijd. Komt-ie hoor. Inderdaad. My ball. Ja, je hoorde natuurlijk Kane en je hoorde hierna ook natuurlijk Carly Ray Jepsen met uh, Call Me Maybe. Ik weet niet of jullie die clip ooit al hebben gezien, ik vroeg het net ook aan Robbie. Maar je hebt uh, <laughs> aan het einde van die clip, ze dus doet natuurlijk de hele clip door, doet ze heel erg de best voor die jongen. Dat is echt, echt voor bezig. En wat blijkt nou? Is die gozer homo? Nou, dat is wel, ja, ik heb ook helemaal niks tegen homo. Maar dat lijkt me heel erg, weet je, dan doe je als man zijn, heel erg je best voor bij een vrouw. En dan is het bijvoorbeeld lesbien, en dan doe je dat als vrouw andersom. En dan is die man homo. Echt wel jammer dan, weet je, dat is een, echt een blauwtje lopen. Je loopt echt nog net niet bij elkaar in elkaars armen. Om het eigenlijk zo te zeggen. wat, hey, wat, wat een leuke, leuke omgang. Wat een omgaan. leuke omgang, hè? Ja, ja, hoe ik, noem je dat ook alweer? Insteek? E dat is gewoon de insteek van de week noemen wij dat. Hoe? Oh. Een insteek van de week. This is how we do it de insteek van de week. Oké, okay, die houden we erin. Oké, okay. oké. Okay. Nou, we hebben, natuurlijk, uh, want, uh, we hebben natuurlijk een hele, hele slimme dief. Want uh, een, een dief heeft zich in uh, Bedaap dag verkeken op een diefstal van een portemonnee en make-up uit een woning. De man klom na een diefstal door een raam naar buiten en zette met meteen op een lopen. Een agent die toevallig langskwam zag het gebeuren en zette de voet, uh, te voet de achtervolging in. En toen de bewoner liep dat hij was ingebroken. Dankzij de aanwijzingen van de omstanders kon de man even later worden ingerekend. Volgens de politie is, een man, uh, is de man een veelpleger van 54 jaar oud, dan heeft er geen vaste of woon, geeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats. Dus deze dief sprong letterlijk vanuit het raam in de armen van de agent. Ja. Dat was de omslag, de insteek van de week. De insteek van de, insteek de, week. Van de week. Wacht even hoor. Lekker ja. hoor. Ah. Oh, oh, oh. Jezus, mina, dat buren, nou, kijk, we weten dat buren elkaar nogal pesten, hè, dat weten we. Ja. Dus in Nederland is het algemeen is dat heel bekend. We hebben natuurlijk de, tok, de familie Tokkie, hebben we. onder andere die er heel erg beroemd in zijn. Er zullen nog wel meer van dit soort families zijn. Maar we hebben nu ook uh, ja, andere mensen die toch wel wat van een hogere afkom zijn die hun buren treiteren. Want het Instituut, de sterrenwacht van de Rijksuniversiteit Groningen, rug wel genoemd, kan uh, ja, s'avonds nauwelijks iets zien door de supermooie telescoop. Die wordt namelijk verblind door grote lichtletters op de gevel van de buurman. Dat meldt, uh, dat meldt het instituut. De lichtletters prijken op de Linneusborg, een nieuw gebouw van de universiteit dat sinds januari tegenover het Instituut staat. Door de lichtletters kan de Groningse sterrenwacht nauwelijks waarneming in de ruimte doen, hoewel beide gebouwen onderdeel zijn van de rug. Blijkt het dus behoorlijk lacht te zijn om het lichtknopje te vinden. De sterrenstaarders moeten van tevoren een verzoek indienen om de lichthouders uit te zetten. Maar in verband met het weer wordt het altijd zo laat mogelijk besloten om te gaan waarnemen. Zegt directeur Reinier Pelletier. Het instituut zou een eigen lichtknopje krijgen zodat de lichtbak aan de overkant kan uitschakelen. Maar dat is, dat is er nog niet. Nou, dit is gewoon een rij van de universiteit, weet je. Aan de andere kant, weet je, er zit gewoon zo'n penthouse. En die andere gasten die hebben zoiets van, ah joh, nee. Die gasten hoeven toch niet sterren te luren. Ga naar vrouwen kijken. Het is oh, gewoon leuk. Hoe? Vrouwen kijken. Naar vrouwen kijken. Deedap, doep, doep. Gewoon een gewoon vrouwen kijken. We gaan heel even kijken, want ik heb hier even de kranten bijgepakt. Jij hebt de kranten bijgepakt, vertel. We gaan even kijken of er nog een leuke... Wat hebben wij allemaal in ons krantje staan? Wat staat er in ons krantje? Wat gebeurt of er hier Afgelopen donderdag morgen zal je de nieuwe... Oh... Nou, dus Dat nou. We zien het café geweest. koper die feliciteert Snackbar het plein voor zijn 15-jarig bestaan. Ja, die feliciteert alweer oh, een, hey, oh, ja, een hint, Ja, we hebben weer wat. <laughs> we hebben wat. Hey, hey dit artikel hey, Hij is, vond, is eindelijk open. vond ik wel opmerkelijk hoor. Hij is eindelijk open. Nou, de nieuwe rotonde in Zandvoort is officieel geopend. Uh, met, de, met het putten van een golfbal is de rotonde van het kruispunt Zandvoortslaan... ...Kostverlorenstraat, Tolweg, Straat. ...vorige week donderdag officieel in gebruik genomen. De handelingen werden verricht door de gedeputeerde Elisabeth Post... ...en wethouder openbare ruimte Andor Sandbergen. Nou, de wethouder Sandbergen bood een mevrouw Post enige foto's uit de oude doos van de Tolweg aan... ...en bedankte haar voor de provinciale medewerking en ondersteuning... ...bij het tot, tot stand komen van de nieuwe rotonde. Ja, een nieuwe rotonde is een relatief veilige constructie... ...omdat er zich uh, alleen uh, ja, rechtsafslaand verkeer op de rotonde bevindt... ...maar ook de nieuwe Zandvoortse uh, rotonde is zeer overzichtelijk... ...en duidelijk ingedeeld voor alle gebruikers. Echter dient men wel rekening te houden met de lijnbussen van de Connection... ...die de busweg in de tegenstelde richting uitkomen. Dus ja, mensen, we hebben natuurlijk een nieuwe rotonde. Zandvoort is weer een stukje veiliger. We kunnen niet meer plankgas... ...we kunnen niet meer plankgas kunnen we door de, over de weg scheuren... ...over de, de, de staat. Het is gewoon rust... En we hebben weer een nieuwtje We o, hebben dan een we net binnen? Dus even kijken. Dat mag ook wel even gemeld worden Jij bent van het lezen Mike dus ja, ik, ik ben van het ik lezen Ik zit jou lekker voor het blok Oh ja, wacht even, <laughs> even Wat hebben we hier dan nou allemaal Oké, okay, oké okay. Ja, dit is ook een leuke Dan beginnen we gewoon bij het begin Zoals uh, het altijd gedaan wordt ik ben natuurlijk de leesmuts hier van ZFM denk ik onderhand geworden. We hebben natuurlijk ZFM schrijft aan bij de ronde tafel. De ronde tafelbijeenkomst over de parkeervergunningen aanstaande donderdag in de blauwe trim van het LDC zal integraal door ZFM op de radio worden uitgezonden. De live uitzending begint aanstaande donderdag om 8 uur en zal dan eens even kijken tot 10 uur duren. En tijdens de bijeenkomst zullen het anti-parkeerregime Zandvoort en de vertegenwoordigers van verschillende wijken hun zegje mogen doen over de problemen en knelpunten in zaken de parkeerproblematiek. Of de ronde tafel een eerste aanzet is voor een beleid waarin iedereen zich kan vinden, kan, zal donderdag blijken. Dus ja, jongens, uh, ik ben natuurlijk ook helemaal oneens met het uh, parkeerregime. Ze willen natuurlijk dat eigenlijk bijna heel zand voor tevoren gaat betalen. Volgens mij is dat zelfs tot en met centerparks. Eigenlijk ronduit Want uh, Dat zijn mensen die wonen aan een straatje, die moeten gaan, gaan betalen voor hun eigen huisje. Dat ze hun, hun, hun eigen parkeerplek moeten gaan om daarvoor gaan betalen. Ja, ik, ik moet ook betalen. Dat je in het dorp, oké, okay, dat je in het dorp af en toe een centje moet afstaan. Hé, alaf, alaf, oké, okay, ik snap. Het. Maar dat je dan nog helemaal ergens in Noord gaat, dat je op een gegeven moment ook in Zuid gaat ze er helemaal doorheen voeren. Dan heb ik zoiets van, ja, we ben je mee bezig? Kom op nou, dit kan helemaal niet. Het is Zandvoort, weet je. Het is, een, het is een heerlijk, lekker rustig dorpje. Daar ga je niet een verlengstuk van Amsterdam van maken door nog eens extra parkeer, parkeerplaatsen bij te zetten waar je nog eens voor moet betalen ook. Dus, uh, nee. Daar gaan we dus niks, daar, daar vinden wij dus helemaal niks. Dus uh, zoals ik net al zei, kom donderdag naar, inderdaad, even kijken, donderdag, uh, hoe noemen we dat ook weer? De blauwe tram van het LDC. Daar uh, gaat alles natuurlijk besproken worden. En je kan natuurlijk ook altijd live meeluisteren via ZFM Zandvoort. En dat is natuurlijk te beluisteren op, uh, ja, 100, uh, radio is 106.9. En dan hebben we natuurlijk ook nog uh, ja je kunt ook luisteren op de tv we hebben ook een uh, kanaal we daarvoor en je kan ons natuurlijk ook mocht jij natuurlijk uh, helemaal out of the time zijn en je hebt geen tv meer je hebt geen radio meer ga dan lekker naar www.zfmzandvoort.nl en dan kun je ons live beluisteren en als je inderdaad nog ook reacties wil geven bel dan even of, of weet je zeg hier wat op hier willen en, wij het uh, over weten mag ik het even zeggen ja mag het donderdag zeggen donderdag is het vanaf 8 uur want dat was je vergeten te zeggen dat heb ik gezegd ah, in, dat heb ik gezegd ja in het, in het, in het ja in het begin maar je moet het Herhalen, hè? Ja, daar heb ik jou voor op. 8 uur tot 10 uur in de Blauwe tram op het LDC. Inderdaad. Ga er naartoe, weet je. Hou die gratis parkeerplaatsen gewoon. Weet het, we gaan even luisteren. Waar gaan we naar nou luisteren? Nou, een heel toepasselijk nummer van Birdie: People Help the People. Want people dat, Help the People. Dat nou. hebben we wel nodig met het parkeerregime. Inderdaad. Birdie, People Help the People. We komen zo weer binnen terug met natuurlijk de evenementenkalender. En we gaan natuurlijk straks ook weer verder met de lekkerste en leukste nieuwtjes. En het broodje van de week natuurlijk in twee. Lekker hoor.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 Natuurlijk de nieuwe van Madonna Dance the Night Away volgens mij Als ik het uh, goed heb Ja, zal, zal ik even kijken Kijk jij eens even op uh, Even kijken, want volgens mij zag ik er net staan Nee, give me all your loving Give me all your Love. oké okay, nou. CZ top heeft er ook een nummer op gemaakt Give me all your loving, hugs and kisses too <laughs> <laughs> ja. Hoe heet het? Uh, dus we hebben sowieso live uitzending donderdag Vanaf de Absoluut. bespreking van de ronde tafel Over het uh, en we hebben welbekende parkeren En goed nieuws ja. En super goed nieuws Ik heb al zes jaar op te wachten Wil jij, Ga jij het gewoon naar buiten brengen? Zullen we het gewoon naar buiten brengen? Zullen we het gewoon gaan doen? Waarom we zijn CWM News, dat? dat kan. Ja mensen, we hebben echt super leuk nieuws. Jullie weten natuurlijk dat we ook, dat hebben we net te horen gekregen. We zijn natuurlijk al een tijdje bezig met de webcams in de studio. En uh, dat we inderdaad ook uh, ja, interactie hebben met, met jullie natuurlijk thuis. En we hebben goed nieuws, over een paar weken, ik durf het niet precies zeggen, maar ongeveer over drie weken, dan kunnen jullie ook gewoon een kijkje in uw studio nemen vanaf de tv, dus dan kunnen jullie ook zien wat gebeurt er achter de schermen. Dat maakt ook gewoon leuk voor jullie en wij kunnen ook gewoon zwaaien naar jullie en jullie kunnen ook dingen aanvragen. Het is super, het is echt geweldig. We gaan ook nog even kijken, Rob, als jij zo nog even naar uh, onze, de, de website gaat van ZFM Zandvoort. We hebben ook een sms-dienst natuurlijk. Hebben we, natuurlijk, hè? Dan moeten we hebben ook... die? Ja, die hebben we. He? Die heb ik laatst weer gezien. Meen je niet? Ja, we hebben een sms-dienst. En als het goed is, staat, er hier, staat er, hij staat er hier ergens tussen, ik weet het zeker. Want we zijn er toen mee begonnen en we hadden hier toen een sms-dienst. Dat gaan we zo nog even voor jullie uit... Uh, wacht even, Rob, druk ik op knopje, reageer. Ja, we doen dit gewoon even... Kijk, staat er een sms'je bij? Of kunnen, kan er ge worden of niet? Nou, we gaan even, dat gaan we even voor jullie uitzoeken. Want als het goed is, kan er ook nog geSMS'd worden, inderdaad, naar ZFM Zandvoort. En daar gaan we natuurlijk heel even achteraan. Gaan we even kijken of we dat eruit kunnen trekken. Maar jullie kunnen ons sowieso altijd bellen en straks kunnen jullie ons ook gewoon zien. Dat is toch gewoon leuk? Dat is gewoon super. Sms'en? Ja, ja, dat gaan we zo over uitzoeken of dat kan. <laughs> ja. Volgens mij kon dat wel. we hebben Die optie hebben we wel gehad. Of we hebben hem nog steeds. We gaan even kijken zo. Nou Rob, laat eens even zien. Wat hebben wij nog meer voor ja, ons Ja, ik uh, heb wat leuks. Want super hier, zandvoort. Dat is altijd wel leuk. Ik ben er één keer geweest. Vertel. Nee, uh, jij gaat vertellen. Ik kan, niet ja? ik kan niet goed lezen. Maar dat is van de toneelvereniging. Willem Hildring speelt een huh? bedevaart van naar Bonaire. Heb ik van gehoord. Daar is onze uh, goede oude vriend... Uh, Kevin Mark is, uh, is daar lid van. Die is daar lid van. Ja, Kevin Mark is voor, uh, voor degenen de die hem niet kennen. Als jullie uh, na een ik denk anderhalf jaar terug de tijd ingaan. Dan gaan we uh, terug naar de periode dat uh, Knockout FM inderdaad nog uh, onair was. Toen uh, draaide Kevin Marks natuurlijk ook mee. Die draaide mee, mee met ons in het programma. En uh, die heeft inderdaad heel veel toneel uh, gedaan. En ook bij Wilm Hilding heeft hij natuurlijk geschitterd in verschillende stukken. Want uh, ik ga even, we gaan even door erop. Want uh, vrijdag, 26 en 27, uh, vrijdag 26 en zaterdag 27 april aanstaande. Brengt toneelvereniging Wilm Hildering de klucht Een Bedevaart naar Bonaire? Het is een vrolijke klucht geschreven door Jan Kerkhoff. Met als subtitel: Klooster bedreigd door de maffia. Of? Nou, onder geestelijke leiding van Ed Franse. Oh, die ken ik, Ed Franse. Ja, daar heb ik nog voor geklutst geklust. Ja, nemen de, actie, nemen de acteurs u mee naar een uh, klooster in nood? Gekonkel, vrouwen, de achterklap, jaloezie, intriges, allemaal dingen die je niet in een klooster zou verwachten. Maar is dat wel zo? Moeder Overste ligt op sterven, de pastoor komt, naar haar, laatste, uh, komt haar, haar laatste sacrament te geven, en dan gaat alles fout. Een fanatiek non die aast op de baan van Moeder Overste, een gladde mafioso die de nonnen het hoofd op hol brengt, of speelt hij toneel. De familie van Moeder Overste die achter de vermeende Everness aanzit. en vreemde kardinaal komen langs in het klooster. De nonnen en het Pastoor uh, proberen, de en de pastoor proberen er het beste van te maken. Op het moment dat alles fout draait te gaan, verschijnt de Heilige Geest in het klooster. Brengt die orde in de chaos. Nou, geniet van deze koldieke gebeurtenissen in het klooster. En uh, de uitvoering op vrijdag, en, uh, vrijdag 27 en zaterdag 28 april in Theater De Kocht Beginnen om kwart over acht. De zaal gaat om half acht open. De uh, kaartverkoop start op donderdag 19 april bij Bruna. In ieder geval is gestart op 19 april bij Bruna. Balken en aan de grote klok 18. Natuurlijk uh, vlak tegenover. De Albert Heijn in Zandvoort. Of uh, ja, indien er nog kaarten beschikbaar zijn op de speelavonden aan de zaal. En de entry uh, bedraagt 7,50 euro. Dus het is een Met kleine bedrag. Het, het gaat om Het gaat om Wil Wim Hildering. Die al meer, meerdere prachtige stukken hier hebt neergezet in Zandvoort. Dus ga dat zeker even kijken. Ga daar echt even langs. En ja, wat hebben we allemaal nog meer allemaal, Rob? Ja, ik zit nog heel even te kijken. Want we hebben allemaal zulk leuk nieuws. weet je? We krijgen camera's. We hebben sowieso in de hebben we maandag van café. Café Anders, Café uh, Chance en Café 4. is. Ja, Live artiest, buitenpodium feest. met een grandio grandioos artiestengala. Jeze, Goh, Jezus. Jezus, zelfs zo'n poster kan ik niet goed lezen. Ja, je hoort niet We hebben natuurlijk uh, Grand Café XL met de Queens Anniversary. Ja, dat zei uh, Mike Harderweg. Zei dat vorige week inderdaad nog. Die heeft inderdaad ook een lekker feestje heeft hij. Dus even kijken, hoe heet, hoe, heet het, hoe heet het bij hem inderdaad? Het is uh, Queen's uh, Anniversary Monday, 30 April. En dat uh, wordt natuurlijk gedaan in het VXL, XL, waar wij vorige week ons broodje van de week aan verleend hebben, uh, wij, die wij gekregen hebben. De line-up is uh, DJ Asiano en DJ Dennis Moerenburg. En dan, uh, het start natuurlijk om 12 uur uh, in de middag en uh, de entree is gratis. Gratis. Gratis, gratis. Dus dat komt uh, goed. Ja... Nou, we, gaan, gaan, we zo, gaan we nog even lekker uh, muziek, uh, muziekje draaien. Dan gaan we zo nog even lekker, lekker kijken gaan wat we allemaal. Ik even muziekje draaien. Ja, we, we de gaan nog even kijken. We, we hebben twee uur nog uh, genoeg om uh, te kletsen. En dit is dit erop. Dat is een goeie. Hij oh, klinkt wel lekker. Ik voel hem helemaal in mijn heupen. We gaan lekker luisteren. We horen het wel. Ja. Tot zo. Tot <laughs> later. Hey, Hit that dip, get your camera You can see even that bitch, since the camera In the nigga that young sister beacon The bitch who wants to compete in I can freak a bit that pump with the peepin' You know what your bitch become when her weepin' I just wanna sip that punch with your peeps in just Sit in that lunch, it's get in Kick it with your bitch, you come from Parisians You know where we get mine from in the season Now she wanna lick my plum in the evening Hey nigga, you know what's up or don't you? Wonder who made ya? I'm a rude bitch nigga, what are you made of? I made of? Uh. I'ma eat your food up, boo I could bust your eight I'm a d two. fuck it, gun do oh, I you do make bucks, I'ma look right nigga, but you do want to, fuck Fuck I'm like you do want to, come You gay to get to I'm a two one dude's lickin' in the water by the blue bayou Caught the warm goose, and you do rag too, son Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fucker, are you into, huh? Niggas better ooo run run, you could get shot homie if you want to Put your guns up, tell your crew don't front I'm a hoodlum nigga, you knew you two ones Bitch I'm about the blue up to, I'm the one today I'm the new ship, I'm young for puns Or oh, are you bitch, do you I'm the ruin you, man I'm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 ja, out of all these things I've done I think love you better now I'm out of touch I'm out of love I'll pick you up when you're down. And of all these things I've done I will love you better now ja, Ed, Edward, Ed Sheeran, godverdomme jongen, Edward, Ed. Well, hoe noemen we het? Oh, nee, Ed Sheeran met de Lego-house. Hij is natuurlijk bekend van zijn allereerste nummer 18. Ik weet niet of je weet waar het nummer 18 voor staat. Rob. 18. Ja, 18. E-team. Van die uh, programma, toch? Die Nee, nee, oh. nee. Nou, hij heeft uh, op een gegeven moment het nummer gemaakt. Want er zijn verschillende kla uh, klassen in, uh, waar, waar mensen in de wereld uh, ja, drugsverslaafd zijn. Je hebt, uh, uh, ja, je hebt D, je hebt C. Uh, en dan heb je A's dan echt de hoogste klasse. En daar zingt hij dan over. En dat brengt hij omdat het toch wel iets is wat heel erg bij de mensen thuis komt natuurlijk. Het is iets wat heel erg, uh, ja, heel erg gevoelig ook ligt bij heel veel mensen. Heeft hij dat nummer gemaakt en het is zo goed gevallen. Ja, nou, ja. Dat horen we. Lego House is ook gewoon super genaamd. Ik weet niet of je toevallig weet, maar... Uh, Bijvoorbeeld uh, die um, jongen die uh, in de Harry Potter-films Ron speelt. Ja. Ron Wemel. Ja. Nou, die speelt in die clip. Oké. Okay. Dus die, dat is echt, echt heel, mooi, heel mooi in elkaar gezet dan. En dan is hij wel super. heel erg afgezakt dan. Uh, van Zo. een hele bekende film naar een videoclip. Ja, ja. Kindersterretjes, hè. daar gaan we al. daar gaan we <laughs> ja, al. Uh, ik wil het niet weten. Uh, Daniel Radcliffe doet het trouwens wel goed. Onze Harry Potter zelf. Die ja, speelt, ik, ben, uh, uh, ik ben toen naar die film geweest. Ja, is het wat? Want dat was Steriging. volgens mij wel. Ja. Ja, ja, dat is fucking niet normaal Ik ben al zo <laughs> van de griezelfilms Maar ik eh, oh. hou er ook niet zo van Maar een goede griezelfilm op zijn tijd vind ik altijd oh, Dat je in één keer zo'n gang ziet En in een keer komt er een vrouw op je af Pfff. Pfff. In één keer naar je toe, weet je wel eigenlijk... En is het niet eens 3D, hè? <laughs> ja, ja En op een ja, gegeven moment ja. stopt hij dan ja Ik heb hier nog wat leuks gevonden in de krant Wat hebben wij? wat hebben wij Ontwikkeling voor onze Zandvoorts Horeca ja, dat, dat is goed nieuws toch, of niet? Ja, we gaan we nu achterkomen? De afdeling van uh, Zandvoort van uh, Koninklijke Horeca Nederland, uh, KHN wel te Verstaan, heeft haar leden een nieuwsbrief gestuurd waarin een paar zeer interessante en belangrijke zaken zijn opgenomen. Zo wordt er uitleg gegeven over een parkeervergunning ter behoeve van gasten uh, van de hotels en pensions wordt er stilgestaan bij de zogenaamde de branddoormelding... En blijkt de exploitatievergunning grotendeels te zijn afgeschaft. Want de branchevereniging van het KHN heeft in samenwerking met het ondernemersplatform Zandvoort OPZ kunnen zorgen voor een nieuwe vergunning in de laatste parkeernota. Zo blijkt uit de nieuwsbrief dat de hotels en pensions in Zandvoort voor 150 euro per, per heel jaar voor iedere kamer een vergunning kunnen, kunnen kopen. En met deze vergunning kunnen hun gasten op de boulevard, op het onverharde stuk bij de Sterflet en op de Cor van der Lindenstraat en het Frans-Zwaanstraat parkeren. Mondvol natuurlijk weer. Bovendien worden er in het dorp op verzoek parkeerterreinjes met meters ontwikkeld die ook kunnen worden aangewezen voor de Zandvoortse gasten. En ja, dan even om terug te komen op die branddoormelding. Het verplichte branddoormeldingssysteem is in veel gevallen per 1 april de jongste jongsleden komen te vallen vervallen. en het uh, gaat hier om een afschaffing van een verplichte en dat houdt dus niet in uh, verplichting, dat houdt dus niet in dat men niet vrijwillig een doormelding in stand mag of kan houden. Even altijd wel leuk om te weten voor Horeca Zandvoort natuurlijk mocht u dat niet weten, hebben u we toch geen mail gehad of geen briefje, daar zijn wij voor. Dus wat een spanning en sensatie hier bij Zandvoort. Nee, maar het gaat dus de goede kant op uh, zo te horen. Toch of niet? Ja, ik had hier nog een stukje. Vertel. Maar, uh, waar gaat het over? Het, over de sluitingstijden van de horeca. Dat is ook altijd weer een uh, hey, leuk onderwerp. Dat is ook belangrijk, ja. Ja, De sluitingstijden van de horeca. Kijk, we zijn hier in Zandvoort natuurlijk wel heel erg wisselvallig daarmee geweest met alles. En, en ja, tot voor kort was één uur de standaardtijd in de algemene plaatselijke verordening, de APV. Dat uh, horecabedrijven hun deuren moesten sluiten. Wilde men toch langer open blijven, dan kon dat voor 485 euro per jaar. Een ontheffing kon worden aangevraagd om tot drie uur open te kunnen blijven. Op dit moment is de APV al aangepast en kan Iedere reguliere horecabedrijf dat in de categorie café of restaurant valt tot drie uur open zijn zonder een dure ontheffing te hoeven aanvragen. Beide, in ieder geval voor de bedrijven die tot vijf uur open willen, kunnen een ontheffing van 499 euro per jaar aanvragen of 850 euro voor onbepaalde tijd. Nou dat vind ik netjes, want die 850 euro als een beetje horecabedrijf zijn, dan kun je goed terugverdienen. De tijd. Nou, dat vind ik, ik vind het niet meer netjes. Maar ga je gewoon de euro. hele avond door dus. Ja, dan kun je gewoon tot vijf uur door onbepaald. Nou, dat vind ik eigenlijk wel heel erg netjes. Voor onbepaalde tijd. <lacht> ja. ja, 499 euro per jaar. Dat vind ik wel heel erg veel. En als jij dan zegt van nou, doen we 850 euro. Nou, je gaat veel uh, clubs en kroegen krijgen. Die gaan het gewoon doen hè? Want die verdienen het toch wel terug. Nou ja, ja, je hebt gelijk. Dus ja, en, waarom uh, niet? Kennen we nou al sms'en, eh, Mike? Ja, daar had ik net even <lacht> geen tijd voor om even <lacht> te kijken. Ik was natuurlijk heel snel naar de Bruna heel snel en weer aan het reizen. Dus uh, ja, ik, ik ga nog heel even voor jullie pluizen even zoeken. Uh, als we er straks natuurlijk uit zijn, krijgen jullie het natuurlijk als eerste te horen, op mij en na dan. En uh, wat, hebben we, ja, wat hebben we eigenlijk allemaal meer? We gaan straks uh, de agenda doornemen. We gaan de agenda uh, even doornemen. We gaan bellen voor de Mensen project. bellen. We gaan bellen voor het blootje van de week. Ook, ook. En ja. uh, misschien eventueel een paar ondernemers uh, bereiken Inderdaad. voor Koningendag. Inderdaad, Koningendag is natuurlijk alweer heel erg dichtbij. Dat betekent, uh, jongens, uh, doe mij uh, je lasso en je oranje feestmuts maar opzetten en gewoon gaan. Dus dat betekent, we gaan nu eerst even lekker naar een nummertje luisteren. En dan komen wij straks weer bij jullie terug in het tweede uur natuurlijk. We hebben lekker Back to the Zoo met Smoking on the Balcony. Oh, lekker. Die hebben we een paar jaar terug live gespeeld bij 3FM. Twee jaar terug is Lekker hoor. Door. Heerlijk. Nou... Wat een heerlijke rust. We gaan ervoor. Go back to the zoo zou ik zeggen. Smoking uh. on the bed <laughs> What the fuck?